Het LOS-journaal door Alt Meegens. De gemeente Stichtse Vecht is schuldig aan de dood van twee motorrijdsters. De rechter in Utrecht legde de gemeente een boete op van 22.500 euro, waarvan 7.500 euro voorwaardelijk. Eind maart 2009 kwamen twee vrouwen op een motor om het leven op de Nieuwe Weg in Tienhoven. Dat valt onder Stichtse Vecht. Door hobbels in het wegdek verloren ze de controle over de motor... schoven onderuit en botsten frontaal tegen een tegemoetrijdende tractor met oplegger. Volgens de rechtbank is de gemeente Stichtsevecht nalatig geweest... en had de gemeente maatregelen moeten nemen om het gevaar op de weg te beperken. De hobbelige weg is inmiddels door de gemeente opgeknapt. Het kabinet ziet in de ramingen van de Nederlandse bank... geen reden om af te wijken van de voorgenomen bezuinigingen. Volgens DNB krimpt de Nederlandse economie in 2013 met 0,6 procent... Het kabinet ziet daarin bevestiging dat de economie nog steeds in zwaar weer zit. Dat is zorgelijk, maar geen reden om af te wijken van de afgesproken begrotingssystematiek, zegt Financiën. Het kabinet houdt vast aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. De Nederlandse Bank voorspelt verder dat het aantal werklozen de komende twee jaar zal oplopen. In Oslo is de Nobelprijs voor de Vrede aan drie voorzitters van de Europese Unie uitgereikt.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 we De Raad van State is niet enthousiast over het voorstel om speciaal strafrecht in te stellen voor jongeren van 15 tot 23 jaar. Het adviesorgaan van de regering vraagt zich af wat in de praktijk de meerwaarde zal zijn van het zogeheten adolescentenstrafrecht. Het kabinet wil jongeren benaderen als afzonderlijke groep... omdat ze een groot aandeel hebben in de criminaliteit. Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat rechters flexibeler om kunnen gaan... met de grens tussen jeugd- en volwassenenstrafrecht. Die grens ligt nu op 18 jaar. Volgens de Raad van State is die beweegruimte er al... en daarom vraagt de Raad zich af of een speciaal adolescentenstrafrecht wel nodig is. Het weer vanmiddag trekken buien over het land... waarbij steeds vaker winterse neerslag valt, tussendoor ook af en toe zon. Waar het vooral in de kustgebieden een vrij stevige noordenwind. In het binnenland is de wind meest matig. Middagtemperatuur ligt op veel plaatsen rond de 4 graden. ANWB Verkeersinformatie 1 file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Muiden en Diemen, 2 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij.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 Eo. Dit is de dag. Elsbet Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. The Nobel Peace Prize has been awarded to the European Union. Respectvol bewijs van de grote historische betekenis van Europa. Uh, er zit wel beweging in. Ik dacht, wat gebeurt hier en what's next? Ik heb er geen woorden van. Ik had liever een persoon gehad die zich daarvoor inzet. Maar een in hele Unie? Nee. Ja, vandaag krijgen we met z'n allen, dus ook wij, hier aan tafel als Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede. Is dat nou terecht of is dat grote onzin? Daarover straks een debat. Overal is het crisis, maar niet bij het leger des Heils. Sterker nog, de heilsoldaten waren dit weekend zelfs te vinden op de miljonairsfeer. Cornel Vader, directeur bij het leger. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. En smoking, zet dat een beetje lekker? lekkerder dan dat kostuum dat u nu aan heeft? Ja, ik was vrijgesteld. Ik ben herkenbaar, maar alle andere collega's... en verder alle bezoekers, die waren op donderdagavond... op de VIP-avond inderdaad in Black Tie. En u mocht niet in Black Tie? Ik had dat best wel een keer gewild, maar dat gaat vast nog een keer komen. Als hij zijn stadion niet mag uitbreiden, dan stopt hij ermee. Of toch niet. Jan Smit, voorzitter van de Almeloze voetbalclub Heracles... morgenavond moet uw gemeenteraad beslissen of uw stadion een maatje mag groeien... Heeft u er nog veel vertrouwen in? Ik denk dat de politiek in Almelo een, een goede keuze gaat maken. En dat men dat uiteindelijk ons de ruimte geeft. En dat Almelo voor Almelo heel belangrijk blijft in de toekomst. En anders? Ja, dan zie ik het niet meer zitten, moet ik eerlijk uitstelgen zeggen. Oh. We hebben het absoluut, uh, absoluut nodig. Je zou bijna niet meer durven eten. Stapels onderzoeken zijn er gedaan naar het verband tussen voedsel en kanker. Nu zijn het weer de zwangere vrouwen die de worst maar beter kunnen laten liggen. Maar is dat verband eigenlijk wel aan te tonen? Voedingsprofessor Frans Kok, je bent er dit weekend flink ingedoken, hè? Ja, en? samen met een collega. Het is zeer voorbarig wat er gezegd is. Zeer zwangere vrouwen voorbarig. kunnen gewoon worst blijven eten, volgens nog. Uh, met mate, maar dat wisten we al. Maar uh, <laughs> ik zal ook vertellen waarom. Wilt u de uitzending niet alleen beluisteren, maar ook bekijken? Ga dan naar de website dit is de dag nu. Daar kunt u ook reageren. En dat kan ook op Twitter. Gebruik dan de hashtag DIDD. Ook in de eredivisie stond na de dood van grensrechten huizen respect in het voetbal dit weekend centraal. De wedstrijd tussen Heracles en Utrecht verliep sportief op een klein akkefietje na. Ruiter, wat in de problemen. Nou, Castelon als spits zijnde. Nee! Claimt zelf dat die bal wel over de lijn is geweest. Bosse en zijn assistent willen van niks weten. In de tweede helft dat hij een een iets heftige discussie met de grensrechter. En daar heeft Teres een beetje spijt van. Het is uh, natuurlijk self-control. Het is uh, gebeurd. Uh, de bal was uit. Ik vond dat het volgens was. Over het wedstrijd tweet hij... Mijn reactie naar de grensrechter was onnodig. Het was echt niet op die manier bedoeld. Ja, Heracles aanvaller Samuel Armenteros bood na het duel zijn excuses aan... voor respectloos gedrag tegen een van de officials. Hij uh, dacht dat hij de ingooi verdiende, maar kreeg deze niet, Jan Smit. U bent al jarenlang voorzitter van Heracles uit Almelo. Dat was een mooi moment? Ik vond het wel een van de mooie momenten dit, dit weekend... dat hij toch ziet dat hij respect moet hebben voor de leiding. De autoriteit moet hij, uh, moet hij accepteren. En dat hechten wij bij Herakles Almelo... Enorm aan dat de normen en waarden die staan bij ons hoog in het, in het vaandel. Ik sprak hem toevallig net nog in, de, in, in het, uh, het stadion. En dan uh, liep hij met zijn pet op rond. Dan zeg je, dat doen we hier niet. Oeh, dan haalt hij hem gelijk af. Want anders, als ik even op diep op inga, moeten ze een boete betalen. Ook bij ons voor het eten is er nog gebed met alle spelers. Normen en waarden staan bij ons hoog in het vaandel. En waarom mag hij geen hoed op in het stadion? Nee, nou, als je ergens binnenkomt, zet je je pet af. Dat hoort gewoon bij. bij, bij. En hoe lang speelt dat hij al bij u? Ja, hij speelt, dit is volgens mij zijn derde seizoen. En nu moet hij hem dat nog uitleggen dan? Nee, maar die jongens die staan op punt om naar buiten, te, die staan op naar buiten te gaan. En dan doen ze vast die petten op. Ik zeg, jongens, buiten, daar doe je buiten. Zo koud is het vandaag ook niet. Als die normen en waarden zo belangrijk zijn voor jullie, is het dan ook zo dat er netter wordt opgetreden tegen de, de scheidsrechters en de grensrechters? Ja, je probeert er natuurlijk uh, zoveel mogelijk die jongens in dat stramine op te voeden en, en, en bij te schaven. Maar als ik dan zie dat Jallo gisteren, dat vond ik een mooiste gebaar... dat hij naar de grensrechten liep en dat hij bij Willem II... maar die speler komt wel bij ons weg, dus heeft toch bij ons een goede opvoeding ja, Hij, goed, toen... hij <laughs> ging eerst voluit en bedacht zich toen en zei we... Ja, oh, ja, dat was fantastisch. Dat, dat, is, je dus zien, dat het toch invloed heeft gehad, die, die, die acties die, dit, de, die dit, dit, seizoen, dit weekend zijn gehouden. Ja, ja, is dat, maar gelooft u erin dat dat een blijvende uh, invloed zal hebben? Ik denk wel dat, dat, dat er nu een heel duidelijk statement is afgegeven... dat de grens bereikt is en dat we met z'n allen toch gas terug moeten nemen. Ik, ik, ik vind het een hele goede, heel goed weekend wat dat betreft. Jammer dat en, verschrikkelijk voor de familie en, en wat alles wat er gebeurd is. Maar ik denk dat we met z'n allen wel wakker zijn geworden nu. Want u, u denkt ook... Wat, Jan van Hals, die was hier vorige week op deze zender, die zei we zouden dit weekend eigenlijk niemand zou moeten tegen protesteren... tegen welke scheidsrechter dan ook. Dat is een beetje gebeurd, niet echt overal, toch? Ik vond dat dit weekend beduidend minder geprotesteerd werd tegen allerlei... ook de, ook de trainers, iedereen heeft ze, denk ik... hoe lang het duurt, weet ik niet. Het, uh, het nou ja, dat is natuurlijk de volgende vraag. Blijft dit, of was dit eenmalig? Ja, het, het, het geheugen bij de mensen, korte termijn geheugen, dat valt uh, uh, snel weg. En maar bij de voorzitters van voetbalclubs misschien niet? Nee, we hebben nu wel duidelijk met z'n allen, en ook bij de KNVB... duidelijk gezegd, jongen, de grens is bereikt en dat moeten we met z'n allen niet willen. Ook voor de totale uitstraling. Maar wat mijzelf betreft, ik vind dat het een veel groter maatschappelijke uh, problemen... Is. Ook de mensen in de trein. Er, er is geen gezag voor de conducteur. Op school, als de kinderen worden aangesproken... staan de volgende dag, de ouders die staan er al te bleren. Dus we zullen dat ook... Maar we hebben nu als, voet, als voetballers en als voetbalbond... en als vereniging duidelijk gezegd... bij ons is de grens bereikt. Maar ik, ik hoop dat het een veel grotere impact heeft... op de totale samenleving in Nederland. Ja. Edo, hey Je zit te knikken? Ja, ik zit heel heftig te knikken. Ik ben uh, absoluut geen fan van de Telegraaf. Ik heb zo mijn eigen persoonlijke meningen over... Uh over dat blad die ik voor me zou houden. Maar er stond wel een foto van, van de, de grensrechter die op de grond lag... en een hoop mensen die eromheen stonden. Voor graag. Ja. ja, heeft die foto en mijn vraag zou zijn, waarom deed niemand wat? Werd die man op zijn slaap getrapt, waardoor hij in coma raakte? Ik hoor niemand uh, daar. Ja, maar dat zie je elke keer als er bij de, bij, bij de tramhalte iets gebeurt. Ik kan je vertellen, als je er even mee gaat bemoeien... dan waren ze ook helemaal in elkaar geslagen. En de, de overheid die, die adviseert ook blijf er een beetje bij weg, Probeer, laat dat aan de kunnen over. Die krijgt dan waarschijnlijk een massale knokpartij. Ik weet niet hoe jij er tegenover staat, maar als er buiten iets gebeurt, bij een tram of, of, of bij een trein... en je gaat je even weer bemoeien... je stelt je eigen leven ook in het weg. het wordt er vaak niet beter van. Nee. Maar angst is slechte raadgever. De, daar zit toch ergens, denk ik, de, kern van, de echte kern van het probleem. Van zeg maar niets. En, en dus de, hoe lossen we dat met z'n allen op? Ik heb de oplossing ook niet, maar ik stel de vraag. Als, ja. als er vier knapen staan te matten en, en jij staat erbij... en je gaat je erin, dan is het vaak al gebeurd... De, de, de, dat leed is dan al geleden. Maar wel benieuwd, Meneer, is. Meneer Vader, merkt u ook iets van minder respect... voor mensen van het Leger dus Heils? Heeft u daar ook last van? Wij hebben daar uh, tot nu toe geen last van. Als wij in ons uniform waar dan ook uh, lopen... Uh, of in bepaalde wijken, ook in Nederland, die meeste mensen eigenlijk liever zouden mijden. Dan, uh, dan kunnen we dat ook gewoon nog, als we herkenbaar zijn tenminste in ons uniform, dan wordt er toch nog wel met respect met, ja. met elkaar omgegaan. Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is of jullie als sportclub het ook als jullie taak zien om, uh, om zeg maar, een stukje opvoeding daarin mee te zeg maar, De beïnvloeding van het gedrag. En, uh, of, of jullie dat ook zelf als een, als een soort missie ja. of een opdracht zien. Wat doen de voorzitters naar coaches en naar spelers? Doen ze nu iets bijzonders, iets extra's? Ja, maar wij, wij doen dat bij Raakles allemaal al, altijd al, ja. maar ook, ook, ook de spelers zoveel mogelijk. Maar dat begint natuurlijk al, als ze bij, de, bij, bij, bij hun jeugd beginnen, als ze bij de E'tjes en de F'tjes... maar het begint al eerder bij, bij ze thuis, ja. het begint dan bij, bij, bij de onderwijzers op school. Het moet overal moeten moet, moet de normen en waarden moeten aangescherpt worden. Maar het is ook zo, dat denk ik, eredivisiespelers, die hebben ook een voorbeeldfunctie, hè, naar al die anderen die er nodig die luiden nemen alles over wat, wat de trainers doen en, en, en wat de spelers doen. Dat willen ze imiteren. Ze hebben dezelfde kleurtjes van de voetbalschoenen. Ze hebben dezelfde gebaartjes. En, dus we hebben, wij zien wel degelijk in dat we de voorbeeldfunctie hebben. Maar je moet niet vergeten, met voetbal er hoort natuurlijk een beetje emotie bij. En dat mag ook best getoond worden. Alleen, er moet wel zijn grenzen uh, hebben. Ja, als je een keer tegen de scheidsrechter iets zegt van, joh, uh, ik ben het er totaal niet mee eens. Als je me, uh, dat zeggen ze ja, okay. meestal anders, hè? Dat zeggen ze anders, ja. ja, ja. Of je... Of je, je je, je ziet het even niet goed, maar als je gaat, vooral het woord wat met elkaar begint... als je dat gaat gebruiken, vind ik het absoluut raar. Maar dan hebben we twee weken geleden een statement tegen afgegeven... dat alle kankerverbouwen... Eh, wij, wij staan op tegen kanker. Wij ja. staan op tegen kanker. Ja. Dat was ook, maar heeft u er vorige week nog opnieuw met uw spelersgroep over gepraat? Ja. Heeft u ze bij elkaar gehaald en gezegd, jongens, we gaan het toch weer nog beter doen? Dat zeggen wij elke week. We hebben vorige week ook nog tegen de, eh, tegen de spelers gezegd... van jongens, probeer je daar aan te houden... Gedraag je netjes. Maar niet vergeten. Er staat veel op het spel ook voor die jongens. Die zijn ook bezig met hun carrière. Die willen ook een nieuwe club. Die willen een grotere club. Dus daar gaat veel geld in gemoeid. En ja, waar er veel geld in omgaat. En, en ik denk ook dat voetbal is nu het, het signaal is waar iedereen praat er in Nederland over. Als er iets bij de, bij de trein of in de tram of op school gebeurt. dan hoor je er niet over. En iedereen praat er nou over. Dat vind ik heel belangrijk. Dat die alleen te, ten koste van een dood is gegaan. Dat is heel erg. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat we er nu met z'n allen okay. echt over zijn gaan nadenken. Morgen vergadert de gemeenteraad van Almelo... over een voorstel om uh, een, een groter stadion te bouwen voor Herakles. U wilt dat heel graag, maar um, u bent uh, uh, ook zo ver gegaan... dat u zei, van als het er niet komt, dan stop ik ermee. Ja, ik, ik, ik ben een man die van uitdagingen houdt... en die, die toekomst moet zien. Het klinkt als chantage bijna, toch? Nee, ik, ik heb het 15 jaar het met heel veel plezier gedaan, maar ik zie nu dat we op een punt zitten, andere clubs die bouwen nieuwe stadions, die zijn met uitbreidingen bezig. Wij moeten het hebben van zo'n nu en dan spelers verkopen, we hebben een begroting van 8,5 miljoen euro, en dat is, ons niet, dat is niet mogelijk om je daar op termijn te gaan handhaven. We hebben een nieuw stadion nodig. Weer fantastisch... Helemaal nieuw of vernieuwd? Een totaal nieuw stadion. Gaat 200 meter verder gebouwd uh, worden. 15.000 plaatsen. Weer een fantastisch kunstgras erin van ter Weer kunstgras? Uh, als je zelf gisteravond ziet in Breda. Waar ja, maar jullie, voetbal jullie winnen thuis altijd omdat jullie op kunstgras spelen. Ja, en de rest voor, is dat niet gewend. Ja, ja, ja. Ja, maar wij, moeten, wij moeten 18 keer per jaar naar een ander veld toe. En al die velden zijn ook verschillend. Als ik gisteravond nak in Breda zag voetballen tegen Feyenoord had, had niks met de veld te maken. Dan laat je de varkens of je hond nog niet op buiten. Dat is, dat, dat is, dat is, dat is verschrikkelijk. En, en, en bij ons gewoon een prima gaan allemaal sneeuw, de sneeuw er even afgehaald en we zijn er zeer tevreden over. Nou, die raad gaat morgen beslissen, stel dat ze nee zeggen. Nou, morgen in de avond, ja, dat is een beetje een misverstand. Iedereen denkt dat morgenavond de beslissing wordt genomen. Maar we zijn er vijf jaar mee bezig, maar ook morgenavond gaan ze weer geen beslissing nemen. Er wordt weer allemaal eindeloos vergaderd over of wij de al of niet uh, grootschalige detailhandel uh, kunnen gaan doen. En als dat mag, dan zijn wij er klaar mee. Maar, dat, wat, dat is het agendapunt van morgenavond. Mag er grootschalige detailhandel rondom het stadion? Ja, dat is, hele, dat is de hele discussie. Dat mag in, in, in, in Kerkhaarde bij Roda, dat mag in Zwolle, dat mag in Groningen. En over wat voor soort winkels hebben we het dan? Dan hebben we het over winkels die meer dan 2000 vierkante meter nodig hebben... en die niet in het centrum komen. En waarom wilt u dat graag? Omdat die mensen, die, die komen niet in het stadion, maar tegen het stadion aan. Die betalen een behoorlijke huur. En door die inkomsten kunnen wij de kosten die het totale stadion naar beneden brengen... hoeven wij minder jaarlijks lasten te betalen voor het, voor het stadion. En waarom zou de gemeente daar tegen zijn? Ja, men zegt dan, ze zijn bang dat dat ten koste gaat van de binnenstart. Maar mijn broer Kees die is nu in Amersfoort bezig met een enorme tuinmeubelhal, Maar die gaat echt niet in het centrum van Amersfoort zitten. Die Kees Smit. Ja, Kees Smit. Die dus zit in ja, dat de familie. Heel, <lacht> de ondernemer. <lacht> de, de ondernemer zit in het bloed. Maar die, die gaat ook niet in het centrum van Amersfoort zitten. Want daar haal je time niet. Die je niet. moet je het is crisis toch, meneer Smit? Dus die grote winkels die komen toch helemaal niet bij zo'n stadion? Want die zijn, die zijn toch de nou... We hebben de, de huwcontracten hebben we klaar liggen. We kunnen oh. zes, zeven grote bedrijven die meer meer dan 3000 3000 vierkante meter nodig hebben, die kunnen we morgen binnenhalen. Maar dan moeten we wel gaan bouwen. Dan moet wel het bestemmingsplan moet daar aan voldoen. En dan moet je denken aan de mediamarkt en de grote bouwmaterialenmarkt. Dat soort bedrijven die duizenden vierkante meter nodig hebben, die komen anders niet naar Almelo. Die komen alleen naar Almelo omdat wij die ruimte beschikbaar hebben. Mm. Die gaan niet in het centrum zitten. De, de banketbakker en de bloemist en, en de kleine winkels die blijven die, in het centrum. Die, die, die, die blijven waar oh. ze zitten. Wat verwacht u van morgen? Ja, dat is al een enorme discussie uh, uh, uh, losbarsten. Ik ben er zelf niet bij. Ik word er te emotioneel onder. Ik ben er niet vijf aan. Ik heb mezelf niet in de hand dan? Nee, ik heb mezelf u bij houdt niet in de nee. Men, men, men kijkt niet echt als een ondernemer naar. Je moet ondernemers de ruimte gaan geven. En dit gaat niet ten koste voor de binnenstad. U bent een geboren en getogen Almelo. Ik ben trots nee, op Almelo. gaat u daar toch heen en houdt u zichzelf toch in de hand? Wat krijgen we nou, meneer Smit. Ja, dat... Nee, dan ga ik net zoals die voetballers altijd gedaan hebben... met emoties laat ik de gang gaan. Maar is er, zijn het de gemeenteraadsleden die dit besluiten? Wie de de gemeenteraadsleden, oh, ja. ja er zijn dertien partijen in Almelo. Dus, uh, uh, Morgenavond niet. in Almelo, gaat nou, dat zien. ja.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 Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone Anywhere alone And everyone is blonde and everyone is beautiful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 anywhere. No, no, no. Beautiful South Rotterdam. Zometeen, wat heeft het leger des hels te zoeken op de miljonairsfeer? Nu eerst is er nu wel of geen relatie tussen sommige voedingsstoffen en kanker. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Vandaag met Frans Kok hoogleraar voeding uit Wageningen. Ja, Frans, nu zijn het weer de zwangere vrouwen die de worst moeten laten staan. Uh, stapels onderzoeken naar de relatie tussen voedsel en kanker. En uh, de vraag blijft altijd, is die relatie er nou eigenlijk wel? Ja, die, die relatie is er zeker. Het is wel heel moeilijk om dat allemaal goed uh, te onderzoeken, dat is één. En twee, om het dan ook heel uh, helder naar iedereen te communiceren. Hm. Omdat er ook heel veel... Uh, nou ja, heel veel ruis op de lijn zit. Hè. En dit is ook weer zo'n voorbeeld van dat zwangere vrouwen geen worst zouden moeten eten. Hè, omdat dan het risico op kinderen die leukemie krijgen vergroot, verhoogd zou zijn. Mm -hmm. We hebben dit weekend met mijn collega professor Ellen Kampman in de afdeling. Die is helemaal expert op het gebied van kanker. Hebben we dat nou eens even helemaal uitgezocht. En dan, ja, dan denk je, hoe is het mogelijk dat dat dan zo in de media wordt met zo'n kop te boven? Ik denk Er ja, is eigenlijk totaal geen aanleiding toe. Er was een rapport van, of er is vorige week een rapport van de gezondheidsraad verschenen. En daarin is uh, eigenlijk in beeld gebracht, omdat er uh, de laatste jaren lijkt er een stijging te zijn uh, in het aantal kinderen wat uh, leukemie krijgt. Ja. Um, dat zijn er ongeveer vijf op de honderdduizend. Uh, en is gekeken, hebben omgevingsfactoren hebben die nou invloed daarop? En het, het hele verhaal over bijvoorbeeld de elektromagnetische straling... En, en benzine en bestrijdingsmiddelen en een heleboel. En het is, daar zit dus ook die worst werd ja, er zit één stukje en één heer, worst. Ja, één er zit, er zit, ja, plakje worst zit Eén plakje worst. <laughs> en ja, dan moet je toch, als je dat gaat nazoeken... dan is het ten eerste, dat rapport is heel voorzichtig... en ook heel genuanceerd en, en onzeker. En uh, ja, dan... Het stond ook niet in het persbericht. Ja. Uh, en dan, dan schrik je toch dat dat. Uh, dan kom, zo in de media? Ja, komt. ja, maar komt het dan omdat wij journalisten, ik neem de schuld dan maar even op, maar niet helemaal dat, die onderzoeken begrijpen over het algemeen en dat we de conclusies trekken die niet kloppen? Of doen die onderzoekers in hun presentatie iets fout? Uh, nou, in dit geval de gezondheidsraad die hier zich over gebogen heeft. heeft hebben iets van twintig experts hebben daarnaar gekeken. En die hebben zeer genuanceerd en ook alle onzekerheden daaromheen hebben ze verwoord in hun rapport. Dan is het gewoon onze schuld. Ja. Ik denk in dit geval wel. Mm -hmm. hè, in het andere geval steek ik ook graag de hand in eigen boezem... dat de wetenschap ook wel eens te eager is om uh, in de media te komen. Daar maar, hebben, daar wel hebben we wel van gezien. Ja. Ja. Wij, het bericht klopt gewoon niet. Zwangere vrouwen kunnen gewoon worst eten. Um, kijk, er is een relatie tussen uh, vlees en kanker. Vooral rood vlees en bepaalde vormen van kanker. Dat geldt ook voor vleeswaren, uh, bepaalde vleeswaren. Uh, dat betekent, als je behoorlijk veel eet daarvan, uh, even voor het gemak, als je ongeveer een stukje vlees van 100 gram per dag uh, neemt, rood vlees, rundvlees, varkensvlees, dan uh, als je dat meer dan vijf keer doet, dus boven de 500 gram, is je risico op bepaalde vormen van kanker, met name dikke darmkanker, is dat is dat verhoogd. Is dat per week? Per week, ja. Ik meerswit zit nu ja. even te rekenen. Wat had ik gisteren ook alweer. Nou, als je... Nee, maar dat is wel in Amerika bijvoorbeeld. Dan kunnen ze makkelijk uh, 500 gram uh, vlees in één. Een uh, maaltijd ja. Pakken. Ja, ja. Ja. Ja. Dus dan begint het, wel en, en dan begint het natuurlijk wel uh, op te spelen. Ja. Maar varkensvlees vooral, zeg je? Nee, het is rundvlees, varkensvlees. Het is het rode vlees. En het is ook wel dat we daarvan weten wat het is in dat vlees. Het is met name het, het heemijzer. Dat is een bepaalde ijzerverbinding. En die zou het risico op kanker kunnen vergroten. Ja. Naast misschien de mogelijkheid van het nitriet. Omdat nitriet mogelijk... Uh, met eiwitten nitrosamine kan vormen. dat, mogen is, dat is om het vlees er mooi uit te laten zien. Hè? Juist. Ja. Nou is er ook een onderzoek dus gedaan door een Amerikaans voedingstijdschrift. Die hebben dus al die relatie tussen kanker en voeding bekeken. En ja. die concluderen dat er niet zoveel aan de hand is. Is dat, een is dat dan ook weer een juiste conclusie? Of hebben wij dat wel goed begrepen? Nou, wij hebben Professor, leg het nog één keer <laughs> ja, uit. Ik doe het, nog, het nog één keer, maar het zal nog wel vaker moeten <laughs> ja, ja, dat denk ik ook. Uh, nee, we hebben ook die betreffende journalist een e-mail e gestuurd. Het stond vorige week in de krant: ja. met de kop: uh, uh, het verband tussen voedsel en kanker uh, niet aangetoond. En dan wordt er verwezen naar één artikel in American Journal of Clinical Nutrition. Waarbij onderzoekers, wel heel creatief, die hebben een heleboel kookdoeken, kookboeken op recepten doorgevloeid. Gekeken van wat voor ingrediënten daar dan in zaten. En vervolgens in de literatuur gekeken of er een verband was van die ingrediënten met het risico op kanker. Terwijl dat in geen verhouding staat tot wereldwijd uh, het onderzoek wat er allemaal gedaan is. En wat heel mooi is samengevat door de American Society of Cancer Research. En ook door de Wereldkankeronderzoeksfonds in een heel dik rapport, waar eigenlijk alle onderzoeken die gedaan zijn netjes bij elkaar zijn gezet... en ook veel gedegener uh, de informatie is verschaft. Ja. Kijk, en dan denk je, we hebben hem gemaild... En, en, en deze journalist gaf ook wel toe... ja, hij had de kop niet gemaakt... en uh, ook in, die, in, die, in dat artikel zelf daar waren wat dingen... maar hij vond het zo leuk dat ze die kookboeken hadden gebruikt. Dat is ook leuk. Dat ja. is ook leuk. Alleen die conclusie klopt, is voor geen meter dan eigenlijk. Ik had dan dus iets meer nuance... want er zijn dan weer heel veel mensen die zeggen... zie je nou wel... Voedsel en kanker, dat heeft niks met elkaar te maken. Nee, terwijl dat wel zo is, zeg jij. Alleen ja. heel genuanceerd. Ja, het is heel genuanceerd. En je moet, als je er naar kijkt, wat we, wat een hele belangrijke risicofactor voor verschillende vormen van kanker is, is, is overgewicht, obesitas. Uh, maar ook. Dat vlees is natuurlijk... Jan Smit krijgt dit bezorgen. Ik van. kijk zomaar... Het uh, buiten valt er wel mee. Dus het, het, ja, het, het vlees... wat ik net noemde, het ja. rode vlees... Uh -huh. en, en bepaalde vleeswaren. Uh, en dan heb je natuurlijk het punt van... het gebruik van alcohol. Uh, dat is eigenlijk ook, als je dat overmatig doet... Uh, <laughs> Jan Smit lijkt uh, het, uh, het me wel... Ja. Ik word ja. helemaal depressief ja. voor dat. Maar wat ik me wel afvraag ook aan mensen aan tafel... trekken... Als, als u zo'n artikel leest in de krant, meneer Smit, trekt u zegt daar iets van aan? Als u iets leest over zo'n verband, denkt u dan van nou dan toch maar wat minder? Of, of, of laat u dat maar een beetje... Nou, mijn vrouw staat hier daarmee bezig met voeding enzovoort. Waar, dus ik ja. heb gisteren al een hele preek gehad. En vanmiddag kijk ik weer aan. En... Ja. Dus er was helemaal niks meer meer bij. Nee, met nee ik, ik denk wel als je dan één onsje vlees bedankt. Maar de andere verhaal hoor ik dat het juist goed is om één keer in de week een ons ja, vlees nee. te eten. Nee, Want, maar, wat, wat, dat ik, maar ik zeg ook niet dat je geen vlees moet eten. Nee, ik maar zeg wel dat met je, Ik denk dat je dus die, die hoeveelheden van... Hè, Kilo, een kilo per week of eventueel nog meer. Wat mensen die die, als die zo'n unox rookworst eten, weet u hoeveel gram dat is? 375, Dat staat er op Goed zo, ja. juist. Mensen nemen toch vaak de helft en sommigen gaan daar nog overheen. Nou, ja. ik denk als je een derde deel daarvan neemt. Een kwart. Mijn vrouw maakt een vandaag, vandaag boerenkool met worst. Dus ik ja. moet maar twee centimeter <laughs> van die worst. Meneer, meneer, ja. meneer Kok, ik heb wel eens gehoord dat alles wat vliegt, zwemt of rent dat dat, en dan, daar het vlees dan van, dat bedoel ik dan... dat dat goed voor je zou zijn. Dat dat, nou, als wat vliegt, ik, zwemt of rent. Ja. Wat, wat, ja, ik vind dit ook slecht Zwemmen allemaal, sowieso, dan hebben we het in het algemeen over vis. Ja, over hè. vis. En, je wordt en, en, allemaal gekweekt, die vissen. Dat is er ook nou, niet nou, goed. Maar de, de, de, de, het kweken van dat vis, daar moet je ook niet meteen van denken... dat dat allemaal, uh, allemaal niet klopt. Dat, dat wordt met, op een verstandige manier gedaan. De visvetzuren, die zijn, dat zijn gezonde vetzuren. Uh, dat, is, dat is wat er zwemt. Ja. Wat de vliegt, nou, dat is vaak gevogelte. Ja. Dat is... Nou, die kip die vliegt niet meer zo, zo ver. Maar uh, er zijn. Gevogeld in het algemeen is goed, goed vlees. En daarnaast heb je wat rent. Nou, dat is wild. Hè? Uh, dus als je die, die, dat vlees. Dat, dat, dat, als je vijf keer in de week vlees. Dat is wel wat hij zegt. Ja, ja, ja, klopt. En je zou dat. Dus vijf keer in de week vlees. Varkensvlees, uh, rundvlees. En je zou. Uh, die andere dagen zou je vis. Of, of je, je zou. Uh, er zo er zo'n nee lekker. Ja, dan, dan, ja, dan, dan, dan doe je het. fantastisch. Ja, het. Nee, nee, nee, we nee, nee, door. <laughs> sorry, sorry, sorry, Zometeen, in het hele land wordt illegaliteit strafbaar, maar niet in Amsterdam. De Amsterdams wethouder Maarten van Poelgeest wil niet meemerken aan een illegale jacht. Wordt zijn stad daarmee de illegale enclave van het land? Straks ook live muziek in de studio ter ere van deze man. This land is your land, and this land is my land. This land was made for you and me. Johnny Cash noemt dat op. Oh, sorry. Woody Guthrie is het. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Dorad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De gemeente Stichtse Vecht is schuldig aan de dood van twee motorrijdsters. De rechter in Utrecht legde de gemeente een boete op van 22.500 euro, waarvan 7.500 voorwaardelijk. In 2009 kwamen twee vrouwen op een motor om het leven op de Nieuwe Weg in Tienhoven. Ze vielen door hobbels in de weg. De rechter vindt dat de gemeente nalatig is geweest. Het kabinet ziet in de ramingen van de Nederlandse bank... geen reden om af te wijken van de voorgenomen bezuinigingen. De Nederlandse economie krimpt volgend jaar volgens de Nederlandse bank opnieuw. De bank gaat uit van een krimp van een half procent... waar een half jaar geleden nog werd uitgegaan van een groei van een half procent. En ook loopt de werkloosheid op tot ruim 600.000 in 2014. Man uit Zwolle heeft bekend dat hij afgelopen juli... bij een zwembad in het Groningse Marem een man heeft doodgeschoten. Het slachtoffer van 40 werd voor het zwembad doodgeschoten. Vijf mensen zijn in verband met de zwembadmoord aangehouden.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 Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Jan Smit, Voorzitter van de voetbalclub Herakles. Wil in tijden van crisis per zijn, zijn stadion uitbreiden. Maar... En anders weet hij niet of hij blijft. En hij wordt ook emotioneel van dat soort vergaderingen. En het gaat zo goed met het leger des huils... dat ze dit weekend zelfs op de miljonairsver stonden. Uh, wilt u ons niet alleen horen, maar ook zien? Kijk dan mee via de website Dit is de dag .nu En u kunt ook reageren. Dat kan via Twitter met de hashtag DIDD. Vandaag wordt een klein boekje gepresenteerd en een website geopend... waarin de rechten van illegale beschreven staan... onder de naam Het Paspoort van Amsterdam. Maarten van Poelgeest, goedemiddag. Goedemiddag. U bent wethouder te Amsterdam en u nam als Amsterdams wethouder... het eerste exemplaar zojuist op het stadhuis in ontvangst. Ziet het er echt uit als een paspoort? Nou, ik, ik heb de website geopend, dus ik heb het boekje zelf niet in mijn handen gehouden. Nou, dus u weet niet hoe het eruit ziet? Nee, dat weet ik niet precies. Nou ja, dan, weten we, nou, dan was dit het gesprek. <lacht> nou, he? <dag>. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, het is geen boekje, maar het, is, het is een website, maar niet van de gemeente zelf, hè? Nee, het is een uh, particulier initiatief van mensen die, uh, die zich het lot van ongedocumenteerden aantrekken. En uh, nou ja, wij, ik, ik draag dat wel een warm hart toe. Ja, dus daarom heeft hij het ook namens de gemeente uh, die site geopend. Ja, dat Wa klopt. Waarom, waarom geeft u ze een steuntje in de rug? Waarom doet u dat? Nou, de gemeente Amsterdam denkt dat het echt slecht is om op uh, ongedocumenteerden te gaan jagen. En, en er is een discussie over het strafbaar stellen van uh, illegaliteit. Nou ja, discussie. Het staat gewoon te record dat we dat gaan doen. Ja, ik weet dat de regering zich dat heeft voorgenomen. Maar, nou ja, gemeentebreed ook. De gemeenteraad van Amsterdam denkt dat dat eigenlijk geen goede zaak is. En um, we moeten niet vergeten dat ja, dit hele kwetsbare mensen zijn. En er zijn anderen die daar misbruik van maken op het moment dat mensen niet weten dat ze ook als ongedocumenteerde uh, nog rechten hebben. Ja. Waarom is het geen goede zaak? Nou, stel, um, er is sprake van um, een, iemand die doet. Nou, er was een voorbeeld, dat vond ik een treffend voorbeeld. Iemand die was in elkaar geslagen, een ongedocumenteerde. Ja, die durfde geen aangifte te doen. Mm -hmm. nou, dat zijn toch echt slechte zaken, want uh, degene die dat heeft gedaan... die moet natuurlijk opgepakt kunnen worden. Ja. Even voor de helderheid, u spraat steeds over uh, ongedocumenteerde. Ik sprak tot nu toe over illegale. Doe ik dat helemaal verkeerd? Nou, ik vind ongedocumenteerde een betere, een betere begrip voor waar we het over hebben. Het zijn mensen zonder papieren. Ja, maar ze zijn hier illegaal, of mag dat ook niet zeggen? Ze mogen hier wel zijn. Nee, volgens mij niet, toch? Nee, dat, dat hangt het zou... vanaf. af? <laughs> Waar hangt het van af? Dat weet je niet helemaal. Er zijn ook mensen die niet terug kunnen. Ja, die zijn niet dan voorlopig, maar officieel hebben ze geen papieren. Nee. En u zegt, uh, dat, dat strafbaar stellen, dat zie ik helemaal niet zitten. Nou, ik denk dat het uh, slecht is. Dat het voor de mensen in kwestie hun positie alleen maar kwetsbaarder maakt. En dat er anderen zijn die daar misbruik van gaan maken. Ja, maar het kabinet wil het graag. En het kabinet is de baas in het land, dachten wij... Ja, dat is ook zo. Dus als het kabinet dat graag wil... dan zal ongetwijfeld het openbaar ministerie de politie opdracht geven... om heel veel andere dingen te laten liggen... Uh, om dan uh, ongedocumenteerden te gaan opsporen. Daar, daar komt de gemeente verder ook niet tegen. Uh, niet tussen, maar dat, dat laat onverlet uh, dat de gemeente daar een andere mening over mag hebben. Maar u zegt dat het OM gaat capaciteit vrijmaken. De politie zal daar dan aan mee moeten werken. En daar gaat u natuurlijk wel over. Je hebt toch zo'n driehoek? De burgemeester, de korpsbeheerder en de officier van justitie... Ja, maar als het gaat over opsporing, dan is het het openbaar ministerie... wat gewoon de opdracht geeft aan de politie. Daar bemoeit u zich niet mee. Nou, ik in ieder geval nee, niet. Nee, maar ook de burgemeester niet, bedoel ik. Die moet hier denk ik wel mee. En, nou ja, die heeft ook al eerder, een jaar geleden... toen dat, dat, hij dat paspoort van Amsterdam ook in een papieren versie in ontvangst nam... ook al luid en duidelijk gezegd dat Amsterdam niet aan um, het jagen... op ongedocumenteerde mee wil werken. Als ik illegaal was, wist ik het wel. We kwam ik naar Amsterdam. Ja, kijk, in elke moderne stad zitten ongedocumenteerden. Dat geldt voor Amsterdam, maar dat geldt ook voor heel veel andere steden. En ja, we kunnen net wel net doen alsof dat niet zo is... maar dat is in de geschiedenis altijd zo geweest. En ja. dat zal ook niet veranderen. Maar ik zei, als ik illegaal was in Rotterdam, dan wist ik het wel... dan kwam ik naar Amsterdam. Ja, ik weet niet of mensen dat doen. Ze zijn heel kwetsbaar. Eh, er is misschien familie, kennen ze waardoor ze op een bepaalde plek zitten... waardoor ze toch in staat zijn om nog een beetje iets te verdienen... om uh, in hun levensonderhoud te voorzien... Het zijn mensen die vaak heel erg uh, ingewikkeld zitten. En ja, wat ik u zeg, elke grote stad heeft ongedocumenteerde daar is. Het is niet anders in Amsterdam of in Rotterdam of in Londen of in Parijs. Ze zijn overal. Ja, maar dan zal ik mijn vraag anders stellen. Bent u niet bang voor een aanzuigende werking, zoals dat dan heet? Ja, ik begreep wel dat u die kant op wilde, maar... Ah, laat ik wel door. <laughs> Nee, maar dat, dat, dat vind ik altijd... Ja, dat, dat werkt anders. Eh, mensen zitten ook in een sociale context... waarin ze nou, zeker ongedocumenteerden eh, moeten zien te overleven. En die gaan niet opeens... Eh, meteen van stel of pronk van de een naar de andere plek. Dat geloof ik niet. Ja, meneer Vader, hoe ziet u dat? Ja, het ik, ik draag het een heel warm hart toe dat uh, de gemeente Amsterdam... of in elk geval dat ondersteunt, dat er ook gewoon rechten zijn... Voor, voor ongedocumenteerden, dat dat nu inzichtelijk wordt gemaakt... en ook toegankelijk voor deze hele kwetsbare groep. Het is inderdaad, zoals meneer Van Poelgeest uh, zegt... niet alleen Amsterdam heeft te kampen met dit vraagstuk... maar ik weet ook van, van Den Haag, en dan is het toch goed... dat er een uh, bodem in het bestaan wordt gelegd... voor mensen die in hele kwetsbare posities uh, zitten. Dus als het bijvoorbeeld heel erg koud wordt, uh, s'nachts ook, doen wij zelf ook aan mee, dan is er gewoon toch altijd een plek. En nou ja, als dat wordt aangevuld met een aantal rechten die er gewoon toch zijn voor iedereen die hier binnen onze landsgrenzen zijn, in dit ja. geval in Amsterdam, dan vind ik dat wel heel positief. U bent ook tegen de strafbaarstelling van illegaliteit? Ik denk het wel, ja. Ja, dus ook, u bent het ook niet eens met de regering? Nou ja, ik, het is een vraag hoe, hoe je strijdt. Je kunt op verschillende manieren je weningen kenbaar maken door ook gewoon heel praktisch uh, daarin je deel te doen. En als het maar even kan ook de regelgeving te beïnvloeden. En ik vind uh, Amsterdam hier een mooi voorbeeld van. Nou, meneer Van Poeghees, is dat heel erg zoeken voor u, wat u als gemeente wel en niet kan doen? Want u, u zei net ook al, ja ik herken natuurlijk de regering en de wetgeving die er is. Is, is. Zijn er ook dingen die er niet in staan die u erin had willen hebben misschien? Nou, dat paspoort dat is een initiatief van hè, particuliere organisaties... Ja, u, wat u, vrij sek gewoon opzond wat ja. voor rechten mensen hebben. Dus mm -hmm. dat is ook weer niet, ook weer niet zo. Hè, die zijn niet allemaal geheime dingen. Dat zijn rechten die bekend zijn. Zoals? Ja. Nou, bijvoorbeeld je kinderen mogen naar school, gelukkig. Okay. Als je uh, uh, uh, ziek bent, dan kan je naar de dokter en naar het ziekenhuis. Mm -hmm. uh, je kan aangifte doen. Uh, nou ja, maar van dat soort, mm -hmm. dat soort rechten waarbij bij ongedocumenteerde als ze dat niet weten, um, ja, dan durven ze dat niet... of ze doen dat ja. niet. En, en dat ze mogen ook stage ja. lopen, toch, sinds uh, afgelopen vrijdag? Kinderen. Ja, uh, nou ja, jong, uh, jongeren. Ja, ja. Die, die geen officiële verblijfstitel hebben... die kunnen toch gewoon naar school gaan. Dus dat lijkt me ook heel goed. Dat heeft meneer Asje geregeld, uw voormalige collega in Amsterdam. En tegelijkertijd zit hij in een kabinet dat illegaliteit strafbaar maakt. Wat vindt u daar eigenlijk van? Ja, nou ja, dat vind ik allemaal een kwestie... wat men binnen de Partij van Armerheid maar moet bediscussiëren. Daar ga ik verder niet over. Um, ik vind het belangrijk dat in een stad als Amsterdam er niet actief gejaagd wordt op ongedocumenteerde. Ik zou dat heel slecht vinden. Ja. Andere mensen hier aan tafel, moet het uh, strafbaar worden, illegaliteit, meneer Smit? Ja, ik ben wat dat betreft toch iets... Ik zit er iets anders in, moet ik zeggen, dan... Je, je hebt volgens mij een enorme aanzagen, daar op iedereen van. Kom maar naar Nederland. en ik, ik, ja, de, de normen en waarden die zie ik. En, <lacht> ik, dat, ik vind de sombere discussie, ik weet daar niet genoeg van... om daar een echt een gefundeerd oordeel over te kunnen geven. Maar u, u zegt wel degelijk, ze komen deze kant op. Voor ja. Ja. Dat klopt niet, hè, meneer Van Poelgeest. Dat is nergens bewezen. Nou ja, er zijn gewoon mensen in Amsterdam die geen papieren hebben. En die in een hele kwetsbare positie zitten. En ik denk dat het goed is om hen ook actief te wijzen op hun rechten. En dat ze, als ze zorg nodig hebben, dat ze naar de huisarts kunnen. Dat hun kinderen naar school kunnen. Ik denk dat, uh, dat niemand daar eigenlijk bezwaar tegen heeft. Maar ik begrijp dat er de tienduizenden zijn in Amsterdam. Maar ook op andere plekken. Dat is ja. altijd al zo geweest. Dat is niet bijzonder. Elke moderne stad heeft ongedocumenteerde. Waar u ook gaat kijken in de wereld. Kunt u, ja, daar moeten we ook niet hypocriet over doen. Die zijn er. Goed. Wij uh, gaan praten over muziek. Want bij ons te gast is ook zinger-songwriter Edel Donkers. Jij houdt samen met onder andere Huub van der Lubbe en uh, Daniel Logius vanavond een tribute voor de Amerikaanse zanger Woody Guthrie. Guthrie? Guthrie. Ja, ja. wie was dat? Woody Guthrie was een van de eerste troubadours, eigenlijk singer-songwriters... die de wereld uh, rijk was. Een van de eerste mannen, en er waren ook een hoop vrouwen... maar vooral mannen in die tijd die over andere dingen dan... ik hou van jou, blijf je trouw of blijf je niet trouw zongen. Ja. maatschappelijke onderwerpen, gitaar op de rug. En die man heeft echt letterlijk en figuurlijk... naar elke, elke zandkorrel van Amerika wel uh, gezien. En, en wie, al... wie heeft hij geïnspireerd zoal? Hij heeft uh, to name a few, zoals de Amerikanen zeggen. Bob Dylan zat bij zijn sterf bed, heeft hem vijf of zes keer in het ziekenhuis bezocht, was een lopende Woody Guffrey jukebox voordat hij zelf liedjes ging maken mm -hmm. Niet I Say More, Bruce Springsteen nam misschien wel weer een beetje het fakkeltje van Dylan vroegtijdig over, kortom dat is een man waar heel veel begon, tijdsgenoot van Pete Seeger wiens liedje bij de Noorse herdenking van die afschuwelijke schietpartij ook weer werd gespeeld en Pete Seeger is nog, nog in leven ja, en hij is ook inspiratie voor jou Waarom? absoluut, ja eh uh, uh, Bob Dylan moest daar een gedicht van zes minuten aan wijden. Ik nee, kan het niet, niet beter dan Bob <laughs> Dylan, maar ik moet het korter doen. Uh, universele menselijke waarden. Uh, dingen waar we het net over hebben. Wanneer is, is iemand, kan iemand wel illegaal zijn? Waar hebben we het over? Waar wordt het geld verdiend in de wereld? In welke zakken komt het terecht? Dat okay. klinkt vrij links, maar het is heel universeel. Leg ik okay. later okay. misschien wel bij. Ja, dat is goed. <laughs> we, uh, loop naar je gitaar en we gaan luisteren naar dit nummer van hem. Wat jij gaat spelen: This land is your land. And this land is my land. From the California to the New York Island.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 This land was made for you and me I've roamed and rambled And I followed my footsteps To the sparkling sands of the diamond desert And all around me A voice was sounding, Saying this land was made for you and me This land is your land This land is my land California, to the New York Island, from the Redwood Forest, to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. En dit, uh, dit is een communistisch uh, versje, wat zelfs door Republikeinen is gezongen. Daar komt hij aan en dan een refrein en ben ik klaar. As I went walking, I saw a sign there, and on that sign it said. No trespassing But on the other side It did say nothing Well, that side was made For you and me One more time This land is your land This land is my land From California To the New York Island From the Redwood Forest To the Gulf Stream waters Yeah, this land was made you and me. Edo Donkers, dankjewel. Zometeen uh, na drieën gaan we jou nog een keer horen. Met, uh, en dat is dan een eerbetoon aan die kartofie, wat jij zelf hebt geschreven. Cornel Vader, directeur van het Leger des Hels in Nederland. U heeft een kerk gebouwd op de miljonairsbeurs. Dat verwacht je nog niet meteen? Nee. Een kerk nee, op uh, een miljonairsbeurs? Hij heeft ook nog een uh, titel, een opschrift. Het heeft uh, de titel Church of Hope. Uh, en spreekt uh, hoop uit. In die zin uh, is het uh, ook fantastisch... als ik dat uh, lied hoor van, uh, dat Edo Donkers zojuist heeft uh, gezongen... Mm -hmm. Uh, jouw land is mijn land en uh, dit land is uh, gemaakt voor ons allemaal. Nou, dat, dat spreekt daar een beetje uit. Het zijn twee werelden die je helemaal niet zou verwachten daar op die miljonair Fair. Die Masters of Luxury Fair, zoals het tegenwoordig heet. De mensen die het heel ruim en breed hebben en mensen die een Poos alles zijn kwijtgeraakt. Ja. En die komen elkaar daar toch tegen. De organisator van de beurs, uh, Yves Geiraat, die is heel erg blij met jullie. Kunst, kapitale jachten, bolides, de watertanden, must-haves voor de happy few. Louboutin Boutin uh, iPad case, waar er maar drie te wereld van zijn. Nou moet ik wel even zeggen dat er één hele bijzondere standhouder hier is vanavond. Daar zie je het, het Witte Paleis van het Leger des Heils. Dat is toch ook een manier van hoop en uh, ja, ik ben daar heel blij dat uh, zij hier staan. Nou, vader, hoe zag het eruit? Hoe ziet het eruit? Want het is tot vanavond nog te zien? Ja, het is echt fantastisch. Het is over de hele beurs te zien. Het is een wit paviljoen met mooie grote bogen. Er is een echte kerktoren met het schild van het Leger des Heils uh, op. We hebben de kerkklokken trouwens vervangen door dj's en gitaristen. Dat is toch ja. weer even wat anders. En in dat paviljoen is zijn kunstwerken te zien. twintig uh, kunstwerken die gemaakt zijn door cliënten van het Leger des Heils. Die allerlei voorrondes uh, zijn uh, gepasseerd. En met een uh, deskundige professionele jury met een goed oog voor wat, uh, wat er gaat. Gangbaar is op zo'n beurs. Uh, dat hangt en staat ja, daar. Ik en ben is daar, daar ook op. voor heel veel geld te koop dan? Nou, dat, uh, dat varieert ergens tussen de 150 en de 800 of 1500 oh, dat euro. Daar dus. lachen die mensen klinkt, toch. voor miljonairs. Uh, die denken dat is veel te weinig dat, dat gaan wij niet doen. Dus schamen wij ons voor dat we bedragen. Uh, Mogelijk, maar uh, het gaat ons uh, niet. Als is al verkocht. Ja, ja, ja, Ik wil even okay. vragen aan een van de kunstenaars, okay. Marie-Thérèse Da Costa Gomez. Die zit naast u, heeft geëxploseerd in dat mooie paviljoen. Wat staat er van u? Er staat voor mij een bronzer beeld. Een bronzen beeld. En is het al verkocht? Um, nee, het is nog niet verkocht. Je reactieën... moet het duurder maken. <laughs> Waarschijnlijk wel, maken. want zaterdag was ik daar aanwezig. En um, toch heel raar, mensen vonden het te duur. Eh? Serieus? Want het leger zelfs. ze hadden verwacht dat het toch goedkoper zou oh, zijn. Zo. Ja. Tweedehands ja. of zo. Verschillende burgers, kom op. Ik heb daar ook met groot oog eigenlijk en vol verbazing geluisterd... Dan naar de reactie van zo duur... Ja. Nou, dat ik zoiets van zo duur, dat is helemaal niet duur. Het had drie keer duurder moeten ja. zijn. Wat was de prijs, als dus je vraagt mag? Um, ik heb een bronzen beeldje gemaakt, samen met een aantal andere mensen. In totaal zijn er zes bronzen beeldjes... En de prijs daarvan was 800 euro. Voor één beeldje? Voor één beeldje. Voor één beeldje. Ja, het en het, zeggen, ja. het maken van het beeldje, het bronschieten, het sokkelen... Dat kost 300. Nou, ben je al een, bijna 800 euro kwijt. Kijk. Dus het was eigenlijk gewoon de kostprijs die wij vroegen... Het is vroegen. gewoon een, een koopje. Hoe, hoe, hoe, hoe was het voor u om daar rond te lopen? Tussen al die miljonairs met heel veel geld. Je loopt tussen mensen, gewone mensen rond. Ja? Ja, dat vind ik wel. Het is, de een heeft al meer geld dan de ander, maar... Het zijn en blijven mensen. Hm, dat maakt niet zoveel uit. Nee, voor mij maakt het helemaal niets uit. Nee. Of je nou veel geld hebt of niet veel geld hebt. Ik kom uit een situatie waar ik in de periode wel veel geld heb gehad. En nu heb ik wat minder geld. Maar uh, je blijft mens. En daar gaat het mij om. Dat iedereen gewoon het recht heeft om aanwezig te zijn. Ja. Meneer Vader, hoe was dat voor u? Want het, is toch, het zijn toch, zei u eerder ook al, twee werelden die bij elkaar komen. Hoe, hoe heeft u dat ervaren? Wat we daar zien en waar ik ook zelf uh, mee geconfronteerd ben, het zijn fantastische gesprekken. Mensen vragen altijd: wat doen jullie hier? Uh, nou, moeten jullie, niet, vraag, euh, mo mo ja, moeten jullie uh, niet buiten zijn? Nou van van ja, uh, er was ook een demonstratie aan de gang van mensen... die het helemaal niet eens waren met die millionaire fair. Moeten jullie niet buiten zijn? Samen met die demonstranten optrekken. Nou, we zijn ook buiten. Natuurlijk zijn we ook buiten. Ja. Uh, uh, gewoon om heel concreet mensen een plek uh, te bieden. En als het nodig is uh, soep en allerlei andere dingen. We vangen ook mensen op. 220 bedden op dit moment extra in Amsterdam voor als het koud is. Mm -hmm. En over het hele land meer dan 500. En we zijn ook binnen. Juist om die twee werelden met elkaar in verbinding te brengen. Dus Waarom wilt u dat? Uh, uh, ja, ik wil dat imago toch veranderen. We zijn allemaal mensen. Mijn buurvrouw zei het al. We zijn allemaal gewone mensen. Het, we hebben onderzocht ooit. Uh, het leger als leger zelfs een paar jaar geleden. Het kan één van de tien. De uh, kans van een op tien. Hè, dat, dat je in je leven, in je volwassen leven werkelijk alles. Maar dan ook alles kwijt bent. En zo ten einde raadt. Dat je gewoon niet meer weet wat je moet doen. Dat je gewoon je geld, je huis, je relaties, je werk... alles kwijt. Ja, en dan uh, weten ze alvast dat u bestaat, of zo. Als u dan op die miljonairsverweging staat. Nou, gestaan. over en weer. Uh, kun, we kunnen heel wat voor elkaar betekenen. Rijken zijn beslist de, de, de vijanden van het leger. Dus hij is niet. Integendeel. Uh, we moeten het met elkaar doen op deze wereld. Maar is het dan zo dat, dat u denkt... nou, de vrijgevigheid van deze mensen... Uh, we kunnen hier collecteren. Uh, is dit dat daarachter? Of? We collecteren niet. Maar kunstwerken goed. zijn te koop, dat is wel zo, ja. maar we, we collecteren niet. Je collecteert -over. overal, behalve de miljonairsver. Exact. Nou, mooi is dat. Ja. Ja. Maar maar vast... en, en die op de stand waarschijnlijk? Nee, nee dat niet. Ik... Ja, dat, die, die stand die is het dus trouwens. Dit is echt de mooiste stand van de hele miljonairver. Ja, maar die effect, moest u er niet heen eigenlijk, naar die miljonairver? Zie ik er zo uit? Nou ja, dat zou kunnen. Ik moet ik ben er wel ben al al eens een keer geweest, een aantal jaar. Maar ik vind eigenlijk in deze tijd, vind ik het toch een klein beetje... Van, van, van zuinigen en beperken in, in, in alles, consumeren, ik, ik zou het niet fijn vinden als ik er nu uh, voorop zou lopen. Leip. Maar ik denk dat de mensen die er nu naartoe gaan. En lekker willen gaan kijken, lekker willen gaan, niet kwalijk. Maar op dit moment past het niet bij mij. Nee. Oké, okay, dat is duidelijk. Frans, kok, is jouw vraag beantwoord? Ja, nou, ik, ik, ik kom sowieso niet in aanmerking voor een miljonairsbeurs. <laughs> nou, maar kijk, je Dit een natuurramp daar. worden nog steeds slecht. Business ja, Monday, mond dus hartelijk welkom. Maar is het nou, mijn vraag is eigenlijk nog niet nog niet echt beantwoord. Bent u daar nou... Om uw imago ook bij deze vrijgevende groep van miljonairs te verbeteren en daarmee misschien ook het te kunnen collecteren? Het gaat niet alleen om het imago van de organisatie. Het gaat vooral ook om het imago van mensen die uh, aan, aan de rand van de samenleving uh, zijn terechtgekomen. Mm -hmm. uh, het kan dus iedereen overkomen. En natuurlijk uh, vinden we het ook belangrijk om in contact te komen met mensen die de dienst uitmaken in Nederland. Die allemaal mo mooie dingen maken. Wat op die manier kunnen wij ook de regelgeving beïnvloeden. We kunnen op een hele andere Alsof manier er van dienst uh, lopen. Zegt nou, is het ook, okay. Ja, nou, misschien die laten ook wel de tussen. De oh, yeah. ja. en, en, en mensen die mooie dingen maken. Ja. We kunnen op een heel andere manier elkaar van dienst zijn. Marie-Thérèse, even terug naar jou. Hoe, hoe is jouw kunstwerk op die miljonair sfeer terechtgekomen? Hoe is dat gegaan? Um, ik ben nu drie jaar bezig geweest met een beeldhouder... Um, om samen met hem één keer in het jaar... mee te doen aan het project Kunst en, en Cultuur. Um, maakte daar beelden van steen... Op die manier beeld te houden. En dat was een project van het Leger des Heils? Dat is ook een project van het Leger des hels. En Ik ben altijd creatief bezig geweest. Dus het leek me erg leuk om een keer te gaan beeld houden. En af... Dit jaar vroeg uh, Jan Kees op een gegeven moment... aan een aantal mensen, waaronder ook ik... of wij geen interesse hadden om op een andere manier... te gaan beeld houden. En dat is om een beeldje in brons te maken. Ah ja. Dat is een totaal andere manier van werken... omdat je eens met klei bezig, met was bezig hm. bent... En dat was dan voor het 125 jaar bestaan van het leger des hels. Dat was eigenlijk de insteek in eerste instantie. En de vraag was of je daar interesse voor had. Ik had daar zeker interesse voor. En toen kwam de vraag van wil je in het beeldje bepaalde emoties plaatsen. Hoop, wanhoop, uh, wat je voelt. Um, eigenlijk een manier om te laten zien... Uh, je contact met het Lege des hels... Uh, je, je... Ja, niet echt je zwakke moment, maar het moment dat je hulp nodig had. Ja. En hoe je je toen voelde en hoe je je nu voelt. Ja. En op die manier ben ik te werk gegaan. Samen met uh, een aantal andere mensen, ja. met nog drie beeldhouders. Ja. En dat is uitgekozen? En dat is uitgekozen. Dat is, uh, die beelden zijn op een gegeven moment naar een tentoonstelling gegaan. Waar we dus allemaal, ja. de 200 mensen, hun kunstwerk tentoonstelden. En daar was een onafhankelijke jury en die heeft daar twintig kunstwerken uitgekozen. Waarom dat niet? En daar niet... zat ik bij. Ja, en hoe voelt dat om het daar dan te zien staan? Om daar binnen te lopen en dan dat paviljoen in en daar staat het dan? Het voelt heel goed. Het voelt, het voelt toch een stukje, um, ja, dat je een beetje eerbetoon, dat je naar jezelf toe, het is je gelukt. Je hebt iets gemaakt waarin duidelijk te zien was wat het onderwerp uh, moest zijn. Je hebt een stukje van je gevoel daarin geplaatst. Het is een kindje van jezelf. Ja. Maar dan wil niemand het kopen wordt... vervolgens. Ja, maar dat doet er mij niet toe. Dat komt nog. Want misschien. dat weet je niet. Uh, zaterdag was het nog niet verkocht. We zijn nog niet aan het einde. Misschien is het ja, vandaag dat... wel Maar Misschien ja, dat Jan dat Smit nog vraagt. even langs de, de beurs kan rijden zometeen. De helft van de kunstwerken is verkocht inmiddels. Ja, nou, ja, in, oh. Oké, okay, dat vind ik fantastisch. Maar Het zijn inderdaad 800 euro. euro het het bron schieten is, is op dit moment al heel erg duur. Ja. Dus een... en, en verwacht natuurlijk, het was leuk is, is geweest Is het, nou als als het beeld verkocht of... was. Nee, absoluut niet. We hebben hier een plaatje, dus u kunt even kijken of u het wilt hebben. Je doet net alsof Jan smit heel rijk is. Ja, nou ja. Het is wel een instelling. Nee. ingericht moet alles bewaren van stadion. Ah, ja. even terug naar u. Is het, lukt, u zei van, we willen die werelden bij elkaar brengen. We willen laten zien ja, aan het mensen, is... het kan je allemaal zo overkomen. Lukt dat? Heeft u gesprekken gevoerd waaruit u ook merkt dat dat aankomt, die boodschap? Zodra je maar even in gesprek bent met welke bezoeker dan ook... en je prikt even door, je ziet al heel snel of, of mensen geïnteresseerd zijn in kunst. We ze mee ook, hè. De, die stand in. Het is, is echt de mooiste stand. En ik vind, uh, elk talent he, mag een podium hebben. Uh, en dit is het mooiste podium. Krijg je het gratis Dan, trouwens? Dit is het mooiste podium? Is echt, op dit moment is het mooiste podium van Nederland. Ja, serieus. Uh, en, die, en die stand Het Leger is, des Heils vindt de fair het mooiste podium van Nederland. Onze stand is het mooiste podium. Maar nou kreeg ik die gratis die stand? Uh, nee, zo is het niet. De gemeente Amsterdam heeft een uh, duit in het zakje gedaan. En de uh, beursorganisatie, wij bestaan als Leger des Heils 125 jaar in Nederland, helpt ook mee. En wij zelf ook. Okay. En, en inderdaad, iedereen heeft een verhaal, zowel onze cliënten, kunstenaars, maar ook de bezoekers. Iedereen kent iemand in zijn naaste omgeving die alles is kwijtgeraakt. Hm. En ja, als je even de tijd neemt... O, ook miljonairs dus? Ook miljonairs, ja, absoluut. Maar dat terecht, is dat ook zeker... jouw ervaring? Ja, dat merk je ook in de gesprekken. Iedereen, iedereen draagt wel iets met zich mee. Of dat nu... Daadwerkelijk direct met het leger, deszelfs te maken heeft of niet, dat hoeft niet. Maar, maar van die maar, 800 euro hoef je niets af te dragen aan de beursorganisatie. of van het leger, zelf die 800 op euro dit gewoon... moment, Op dit moment was het. Dat, daar hebben wij niet eens in het begin over nagedacht. Dat kwam helemaal niet te sprake. Het is eigenlijk op het moment dat uh, we wisten dat het naar de is ver zou gaan. dat wij als kunstenaars, Masters of Hope te horen kregen dat de opbrengst gebruikt zou worden... weer voor onszelf. Zo is het. Ja, heel goed. En ja, heel goed. dat wisten wij van tevoren Alle respect. respect. Er zijn twee kunstenaars die hebben al een vervolgopdracht gekregen... en een paar luiken, een hele mooie tweeluik... is twee keer verkocht. Ja, hoe doe je dat nou? Twee keer, één keer, ja. ja, dat is een beetje ingewikkeld. Dus die kunstenaar heeft gewoon alweer een opdracht gekregen... van degene die oh, ja. het heeft gekocht, van doe het nog een keer. Okay. Ook al ben je er maanden mee bezig, doe het nog een keer. Dat is fantastisch. Goed, het is bijna drie uur. Straks gaan we onszelf en u feliciteren... Want we hebben gewonnen de Nobelprijs voor de Vrede nog wel. Margriet Krijtenburg is gepromoveerd op een van de grondleggers van de Europese Unie, Robert Schuman. En zij gaat straks in debat met schrijver en opiniemaker Leon de Winter. En straks ook Sander de Kramer. Hij scheelt voor ons een appeltje. Sander, goedemiddag, woorden je, je net al even. Ja, waar ga je het over hebben, zo? Nou, het is bijna 12, 12, 12. Dat is de datum dat heel veel uh, stelletjes in het huwelijk treden. Maar er nou is er een radiostation in Amsterdam, Waald FM. En die verloten een echtscheiding op die datum. Om daar een beetje tegengas aan te geven. Die verloten een echtscheiding? Die verloten een echtscheiding. Ik dacht van nou, na het uh, drama met de verpleegster van Kate vorige week... zullen die dj's wel een beetje nederigheid tonen. <laughs> ja. Maar nee hoor, niks is minder waar. Maar wat win je dan? Dan, je, dan win je een echtscheiding. Ja, geld dus waarschijnlijk gewoon. Nee, nee ze fixen de hele ze echtscheiding Ze regelen het. Voor je. Ze okay. regelen het je en ook een, eerst een, huis, een huis voor allebei? Uh, zover weet ik niet. Dat is een goede vraag dan, like, Je wou nog beter op <laughs> Nee, nee, nee. Je klinkt weg. weggen, dus, just, nee, maar. Nee, je wel erg enthousiast, ik wil weten mogen. wat je dan krijgt. Je krijgt een volledig gearrangeerde echtscheiding, maar ze wilden niet een vechtscheiding gaan, gaan betalen. Dat met niet, maar voor de, de rest wordt alles voor je geregeld. Oké, okay, nou goed. Zometeen een debat tussen jou is en uh, iemand van Wild <tus> FM. Het is nu eerst tijd voor het nieuws van drie uur. Tot zo.